Bouchreus met het Enerwachnaal. Op de Ginkelse heilige Market Garden herdacht. Eigenlijk zouden vanmorgen al de eerste parachutisten landen, maar dat werd vanwege het slechte weer uitgesteld. Later vandaag volgen meer droppings. De bedoeling is dat in totaal ruim 700 mensen aan de herdenking meedoen. Ze springen onder meer uit historische Dakotas en Hercules-toestellen. In september 1944 wilden de oprukkende geallieerden via Arnhem doorstoten naar Nazi-Duitsland. De operatie mislukte, onder meer doordat de Duitse tegenstand heftiger was dan verwacht. In Bergen op Zoom zijn gisteravond twee kinderen overvallen die alleen thuis waren. De jongens van 9 en 15 werden bedreigd met een mes. De overvallers, vermoedelijk jongens van 16, gingen er vandoor met elektrische apparatuur, een mobiele telefoon en wat geld. De broers hebben daarna iemand op straat gevraagd de politie te bellen. Agenten vonden een deel van de buit terug in een achtertuin. Van de daders is nog geen spoor. Bij de Duitse stad Mülroze, bij de grens met Polen... is een vrachtwagen met 51 illegalen onderschept. De Turkse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Waar de illegalen hun laadruim zijn ingestapt... en hoe lang ze onderweg waren, is niet bekend. De vrachtwagen was Duitsland via Polen binnengekomen. In de Amerikaanse stad St. Louis zijn protesten tegen de vrijspraak van een witte ex-politieman die een zwarte man had doodgeschoten uitgelopen op rellen. De politie zette traangas in en vuurde rubberen kogels af nadat een groepje demonstranten ruiten had ingeslagen en bakstenen en waterflessen naar de politie had gegooid. Volgens de politie zijn zo'n acht agenten gewond geraakt. Hoeveel betogers gewond zijn geraakt of zijn opgepakt is niet bekendgemaakt. Het weer veel bewolking en buiige regen. In het Zuidoosten is het overwegend droog met zon. Het is een graad of 16. Morgen eerst mist, daarna soms zon, maar ook een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden. En dit was het en het was voor... ZFM, verkeersupdate. Verkeers dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht... bij Noorderloos, 3 kilometer. Kost zo ongeveer een kwartier. En dat geldt ook voor de N211 vanuit Delft naar Hoek van Holland. Tussen Wateringen en Den Haag een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Nogmaals een hele goede middag. 8 minuten over 3 uur bij ZFM. Inderdaad, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Wat we begonnen met Jacques Kang En I feel for you. Nou ja, Max voelt zich wel in zijn hummetje op dit moment samen met Ricciardo. Want we kijken naar Q1 van de kwalificatie van Singapore. En we zien daar op nummer 1 Ricciardo staan. En op nummer 2 Max. Ja, En dan volgt de rest. En dan, en dan even niks. En dan de rest. Ja, en dan de rest. We gaan het goede, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, uh, uiteraard volgen wij voor u de kwalificatie van de Formule 1... voor de grote prijs van Singapore... Uh, die morgen om gewoon twee uur Nederlandse tijd van start gaat. Verder hebben we dit uur natuurlijk een uitgebreide evenementenagenda... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort... En uh, natuurlijk uh, veel sportberichten. Ik zou zeggen genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En uiteraard houden we uitgebreid de kwalificatie van de Formule 1 voor je in de gaten. Reden genoeg om te blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio ZFM.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 We gaan in Q1, Albert-Jan. En wie zien we daar op nummer 1? Jawel, onze eigen Max Verstappen. En heel veel mensen die net die muur raken steeds. Ja, dat klopt. Dat is een cruciaal moment in de ronde. Maar goed, Verstappen vooralsnog leider voor zo'n teammaatje Ricky Yardo. En op de derde plek Hamilton en Bottas. Maar er kan nog veel gebeuren in een kleine vijf minuten in deze Q1. Bij reggae muziek, Albert Jan. Ja, dat klopt. Ja, dus deze draaien we speciaal voor hem. Je hoort uh, 40 en mm. Food for Tots. Ja, het is uh, kwalificatietijd uh, op dit moment. Uh, nog uh, iets meer dan een uh, minuut te gaan in Q1. En Max staat er nog steeds goed voor op uh, P1. Nou sprak gisteravond uh, iemand uh, in het dorp. En die was uh, geweest bij de presentatie van de Sportnota. En die zei dus dat het een uh, hele goede avond is geweest. Ja, concept Sportnota straalt ambitie uit. Sport, belangrijke plek in het totaalplaatje van de gemeente Zandvoort. Onder veel belangstelling is afgelopen maandagavond in Club Notiek... de nieuwe Sportnota gepresenteerd. Sportnota 2017+, plus meer met sport... en de nieuwe actieagenda zullen het beleid van de gemeente Zandvoort... voor de komende jaren op sportgebied gaan bepalen. Zandvoort zal de komende jaren veel werk gaan maken... van het koppelen van sport met de economie... en het toerisme in een breed spectrum, ook wil het de sport beter gaan faciliteren blijkt uit de conceptnota die eind oktober door de raad vastgesteld moet worden. Zandvoort bevindt zich volgens de nota in een unieke positie gezien het potentieel. Vooral het gebied rondom circuit Zandvoort is belangrijk voor de toekomst, maar ook strand en zee worden genoemd. Geen enkele andere plek in Nederland kent de combinatie van binnensporten, buitensporten, watersporten, strandsporten, sport in de openbare ruimte en de talloze mogelijkheden op het circuit, al dus de sportnota 2017+. Plus. Zandvoort heeft vijf ambities. Het wil sport voor iedereen. Het wil dat de sportaccommodaties op niveau zijn. Het wil de economische kansen van de sport benutten... en, als, en, het, en het als maatschappelijk waarde inzetten. Verder wil de, het de sport in de openbare ruimte optimaliseren. Door te investeren in sport prof, profiteren andere projecten... en ontwikkelingen in Zandvoort mee. Met die investering kunnen onder andere resultaten behaald worden... op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid of toeristische recreatie. Mede daarom is sport ook in de Strategische Investeringsnota 2017 benoemd. Toekomstperspectief zou zijn Zandvoort als dynamische gemeente... in de metropoolregio. Deze thema's bepalen met name het toekomstperspectief... wat we met Zandvoort als de woon-, bad-, sport- en recreatieplaats... van Nederland voor ogen hebben. Stilstaan is achteruitgaan, staat erin te lezen. Na een centraal gedeelte... Gingen de aanwezigen zich in groepen bezighouden met de details. Met name over de vijf ambities. die eventueel nog in een nieuwe sportnota meegenomen kunnen worden. De politiek zal eind oktober over deze ambitieuze nieuwe nota besluiten. Waarvan akte. Tot zover het nieuws over de sportnota. Kijken we nog even naar Q1. Daar is de vlag inmiddels gevallen. Nog iedereen, niet iedereen aan de finish. maar even onder voorwaarden. Verstappen op 1 Ricciardo, op 2 en Karl op Heel drie. verrassend op 3. En van Dordne op 4. Zo, hé. Dat is nog een top 4. Geweldig. Zometeen Q2. De single van de Cooking on Three Burners. Je hoort mijn bed op. Ja, de top 3 dan van Q1. Die is weer veranderd, Albert-Jan. Want uh, ja, Max Verstappen is nog steeds op uh, P1 nummer 1. Dat is het uh, goede nieuws. P2 voor uh, Ricciardo. En de derde plek voor Fernando Alonso. Dat mag verrassend worden. Dat genoeg. mag zeker verrassend genoeg worden. Gevolgd door Carl Sainz. Dus, nou, benieuwd hoe Q2 gaat. Blijf luisteren naar CFM. Heel toevallig, Albert-Jan, sprak ik gisteravond iemand die drie weken in Amerika was geweest. Ja. Mike Moore, tezamen met zijn dochter Wendy. Dus ja, ze hebben daar heel veel mooie avonturen en een mooie tijd beleefd. Dus speciaal voor hun, deze single van James Brown en Living in America. Nou, Q2 in Singapore is inmiddels van start gegaan. En ja, Max zit op dit moment in zijn outlap, zoals dat heet. Goed, even twee Zandvoorts nieuws in het korte berichtjes. Allereerst helaas geen hoofdprijs voor de gemeente Zandvoort... maar we zijn wel mooi tweede geworden in de categorie... top 5 schoonste drukke stranden. De uitslag van de schoonste strandenverkiezing wordt bepaald... door ANWB-inspecties en een publieksstemming. ANWB-inspecteurs controleren vier keer per jaar 75 strandopgangen... en ze letten op hoe schoon parkeerplaatsen, strandopgangen... de paviljoensomgevingen en de stranden zelf zijn. Daarnaast waarderen tienduizenden stemmen hun strand op schoon... De ANWB-inspectie telt voor 75 mee aan de eindscore, de publiekscore voor 25 Katwijk werd eerste en Noordwijk kwam als derde uit de bus. Het Reuzenrad, vorige week zondag. De exploitant van de Reuzenrad heeft vorige week zondagavond... het merendeel van de gondels uit het rad gehaald. Dit tot menige verbazing leidde. Dit deed hij niet omdat hij er voortijdig mee ophoudt... maar omdat de weersvoorspellingen een zware regenval... en een hevige storm aankondigden... Zodra de weersituaties verbeterd worden, worden de gondels uiteraard weer teruggeplaatst... en gaat het reuzenrad weer open voor het publiek. Het, het, het rad blijft sowieso tot 24 september staan. En er was gisteren weer lekker aan het draaien en weer keurig verlichten, albert -Jan. Dus het rad is er weer op het Badhuisplein. Nou, voor de evenementagenda van Zodadelijk gaan we eerst even een regenplaatje draaien. Hier is Doreen.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 nou, als ik zo naar uh, jou kijk, Albert-Jan, uh, via wwwztv livenl Dan zie ik jou echt zo kijken, van, wat is dit nou weer? Ja, ik ken hem niet, deze plaats. Nee, helemaal niets. Heerlijke hit uit de jaren 80, Orange Juice, Young sorry, in The Rain. Het is twee overal vier, laten we hem gaan doen, de evenementagenda voor de komende dagen. Wist je dat er nog 100 dagen tot de kerst was? Ja, ja, ja dat weet ik. Dat weet jij wel, hè? Ja, ja, want er komt een uh, leuk feest aan. Ja, en dat weten ze bij Beach Club 10 ook maar al te goed. Want vanavond vanaf 8 uur gaan ze los. De, onder het thema 100 dagen voor kerst wordt er uh, Kerst op het strand gevierd. In samenwerking met de lichtschuur zal Beach Club 10 alles uit de winterse kast trekken... om het kerstgevoel midden in de, de nazomer bij u thuis te brengen. Ijsberen, kerstbomen, glühwein, oliebollen, een ski-hut... met jagermeester en schnaps, rendieren en een arreslee en een echte kerstman. Alle ingrediënten dus aanwezig om kerst in de, deze nazomer te vieren vanavond bij Beach Club 10. Het begint allemaal om 8 uur vanavond. De locatie, zoals gezegd, Beach Club 10, Boulevard de Vauvage nummertje 10, al hier... De kosten bedragen 10, 10 euro en die kaarten zijn aan de bar te verkrijgen... of via telefoonnummer 571-3200, 571-3200... of via de mail info-apenstaatje-beachclub10.nl info is beachclub dus, 10nl Vanaf 8 uur is het dus kerst bij Beachclub 10. Er wordt morgen ook gereest en wel op het circuit Zandvoort... en dat allemaal onder de noemer Vredestein Supercar Sunday... Vredestein Supercar Sunday op het circuit Zandvoort. Na de succesvolle Vredestein Supercars Sunday op het TT-circuit... in Assen is het nu de beurt aan het circuit Zandvoort. Vanmorgen is het dan zover. Opnieuw een dag met de beste hypercars, de meeste supercars... en honderden exclusieve auto's op de paddock. En uiteraard ook op het circuit. Met de drag races, de hot laps, een Ref battle... en nog veel en veel meer. Dat allemaal morgen op het circuit Zandvoort... tijdens de Vredestein Supercar Sunday. En dat is natuurlijk allemaal uh, uh, op het circuit Zandvoort... burgemeester van Alphenstraat, nummertje 108. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere evenementen... kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl En zoals gezegd, morgen vanaf 12 uur tot 4 uur... de open dag van de brandweer- en reddingsbrigade... vanaf de straat nummertje 2... Opa's, oma's, ouder, papa's en mama's en natuurlijk de kinderen... zijn van harte welkom om op deze open dag aanwezig te zijn. Het begint allemaal om twaalf uur, duurt tot vier uur. En voor meer informatie ga dan even naar www.brandweer-zandvoort.nl www.brandweer-zandvoort.nl En ook de klassieke liefhebbers zitten morgenmiddag... goed tijdens het eerste concert weer in de serie van de Classic Concerts. En dat is niet een, een mis te verstaan concert... Want dat heeft alles te maken met de prinses Christina concours. Na het zomerreces treedt de prinses Christina concours op... in de protestantse kerk morgen vanaf 3 uur... tijdens de Classic Concertreeks. Dat begint allemaal om drie uur. De entree bedraagt 5 euro. De locatie protestantse kerk postraat nummertje 1. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van de Classic Concerts... kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl www.kerkzandvoort.nl Ook op 17 september, dat is dus ook morgen, Glow in the Dark Nachtsurf en Surf Bazaar. Het surfseizoen is helaas alweer bijna voorbij. En bij deze willen ze alle, willen ze alle de mensen op het strand die nachtsurf eh, als het een einde van het seizoen aanbieden. Een topseizoen was het weer voor de goede surfers. En ze zien er graag allemaal volgend jaar weer terug. De surfschool is nog open tot en met 24 september voor les en verhuur. Zoals gezegd, op morgen uh, uh, organiseert First Wave Surfschool... nog een leuk en gezellige afsluiting-event... met muziek en een glow-in-the-dark-nachtsurf. Meer informatie over dit evenement kunt u natuurlijk terugvinden... op de website www.skyline13.nl www.skyline13.nl En als u niet weet waar het is, het is Boulevard de Vauvage nummertje 13... Dan gaan we naar 23 en 24 september... en dan wordt er weer gereisd op het circuit Zandvoort... tijdens de DNRT Racing Days. De DNRT Racing Days zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door raceklassen... uit de DNRT breedte sportseries. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. Dat allemaal op 23 en 24 september op het circuit Zandvoort. De entree is gratis, dus dat hoeft geen belemmering te zijn... om naar deze racedagen te gaan... Meer informatie over dit dnrt race spektakel en over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op hun website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Dan op 23 september om half 2 tot 5 uur... is het ook weer tijd voor de Stads- en Dorpsomroepersconcours in Zandvoort. Dat begint dus allemaal om half 2. Het is een uitgebreid programma op die 23 september van half 2 tot 5 uur... En gemakshalve verwijs ik u naar de website van de VVV, want daarin staat precies vermeld wie, wat, waar en hoe laat en zo niet waarom. Op 23 september dus het Stads- en Dorpsomroepersconcours in Zandvoort van half 2 tot 5 uur. Dan gaan we die 23 september om 8 uur natuurlijk ook feest vieren, want dan is het natuurlijk ook tijd voor het Oktoberfest. Op zaterdag 23 september organiseert het Muziekfestival Zandvoort wel weer voor de vijfde keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen: Oktoberfest in september? Ja, het traditionele Münchner Oktoberfest begint op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Het, uh, dit ons Oktoberfest in Zandvoort, dus op 23 september vanaf 8 uur. De locatie, uiteraard het Raadhuisplein. Gaan we naar 24 september... want dan is het weer tijd voor de Jutters Kofferbakmarkt... van 10 uur tot 4 uur. En dat is allemaal weer een terugkerend evenement. En dat is natuurlijk weer van alles te bekijken... en te kopen en aan te schaffen. En nogmaals, de Jutters Kofferbakmarkt is van 10 tot 4 uur... en dat vindt allemaal plaats op het Gasthuisplein in Zandvoort... op deze 24 e september. En last but not least, op 24 september... ook een terugkerend evenement... is het weer tijd voor de muziek op de zondagmiddag... Geniet op de zondagmiddag van muziek en een drankje... in de Oosterparkstraat Parkstraat 44 te Zandvoort. En uh, de, met dan uh, uit Duitsland... Martin Weber op zang en gitaar... en Paul Schimmel op zang en piano. En A Wout Ago en Onno van Dijk... zang, gitaar en presentatie. Dat allemaal op 24 september vanaf 4 uur tot 6 uur. En uh, nogmaals, het is allemaal Stichting Stunt Studio Anthony... Oosterparkstraat 44. En u bent vanaf 4 uur, die 24 september, van harte welkom. Dankjewel Albert-Jan, dat waren ze weer even met. Ook naar te lezen trouwens op de ZFM-app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. En het Oktoberfest, ja, dat is gisteren van start gegaan, Albert-Jan. Ja. ja, gisteren. In stromende regen. In stromende regen, maar wel altijd een mooi feest. Nou, volgend weekend hebben we dat feest ook in Zandvoorts. Dus dat gaat weer heel gezellig worden op de zaterdagavond in het centrum van Zandvoorts. Ontwik, wist ik wat ik krijgen zou Als jij mij ook graag hebben maar, Ik ging rustig naast je staan en vroeg je of je mee wou gaan Jij zei strak en recht door zee, tegen een man Als jij zeg ik vandaag geen hey nee Je staan een bange vrouw, vroeg aan jou, wat doen we nou? Jij zijn strak en recht door zeer tegen een man als jij, zeg ik vandaag geen nee. Blue me door de branding naar je warme mond. Los me nog Ja, dan kun je wel zeggen dat het reuzenrad vanwege de storm, de aankomende storm werd ontmanteld. Maar als je nou naar de Belden in Singapore uh, zit te kijken... wat zie je daar dan ineens staan, uh, Albert Jan? <laughs> tijdens de kwalificatie. Dat is toch niet ons reuzenrad, wat daar staat? Nee, dat is wel heel stil <laughs> ja, ja, ja. In ieder geval volgen we Q3 voor je van de kwalificatie ah, van spannend, de hoor. Formule 1. Ja, Max uh, nog steeds op P1, he, ook in uh, Q2. Ja, gevolgd gaat... door uh, Ricciardo. Dus uh, ja. Red Bull is helemaal op en top goed bezig. Nou, even uh, nog twee, een tweetal dans, uh, dansberichten... Allereerst On-Air Dance hier heropend. Onder grote belangstelling is vorige week woensdag On-Air Dance geopend in Pluspunt. De Zandvoortse Dansschool verhuisde van de krocht naar het Nieuw Noord omdat het daar meer ruimte kreeg om zich verder te ontplooien. Onder de vele belangstellenden was ook voormalig burgemeester Niec Meijer <lacht> ja. Ja. naar de opening gekomen. Hij had zelf zijn Amstketen om en dat betekende dat hij daar in zijn officiële functie was. Meijer had een mooie openingspeech voorbereid en stak Roy van Buringen alle lof toe. Daarnaast had hij een verrassing meegenomen voor Connie Lodewijk, die nog steeds vrijwillig les geeft voor 55-plussers. En ze kreeg de gemeentelijke vrijwilligersspeld uitgereed, hetgeen haar duidelijk verraste. Het is de waardering van de Zandvoort voor uw vrijwillige bijdrage aan de gemeenschap. We zijn er trots op dat u nog steeds uw vaardigheden in Zandvoort wilt uitdragen, zei burgemeester. Hierna was het feest. Clown Betsy gaf een geweldig optreden en de danseres Anita Dane verzorgde een gratis workshop. En in de Oranjestraat naast de Dekamarkt markt opent vandaag uh, de Zandvoortse Dance Center haar prachtig nieuwe onderkomen. Na weken van verbouwen is er een supermoderne danszaal gerealiseerd. Voorzien van stoere graffiti waar er ruim 200 kinderen die lid zijn aan hun danstalenten kunnen werken. Vandaag tussen drie en vijf is iedereen welkom om rond te kijken. Aan een van de korte workshops mee te doen dan wel de surprise act te zien. Kijk voor meer informatie op www.zandvoortdance.nl www.zandvoortdance.nl Zandvoort bruist niet alleen, maar Zandvoort danst ook nog. Zo is het. In de Oranjestraat een nieuw onderkomen. En dat ziet er geweldig uit. Dus neem vanmiddag tussen drie en vijf daar even een kijkje. Lezer en light it up. CFM 24 uur per dag op radio, tv en ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. Zfm. En Via onze website blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En kan je ook luisteren naar ZFM All Over the World. of my mind. De meest bekende single van deze groep, Elf Viel, is natuurlijk Big in Japan. Ja, die kennen we allemaal wel, maar dit was ook een hitje van ze uit de jaren 80. Sounds like a Melody. Ja, Max Verstappen was heel even nummer 1 in Q3, Albert Jan, maar helaas. De pret snel weer verstoord door Vettel, die staat momenteel op uh, nummer 1 in uh, Q3. Zo dadelijk uh, uiteraard in het uh, derde helaas uur komen we terug op de kwalificatie van de Formule 1 in uh, Singapore. En laten we hopen dat het uh, Max in de laatste paar minuten, drie minuten nog uh, te gaan, gaat lukken om P nummer 1 te gaan bereiken. Graag tot zometeen. All right. Okay, I'm ready. You know, I know life got a funny personality because They have this crazy way of allowing you to Fall in love with inconvenience And It's better, yeah, I'll sing it to you